Hallo, hier is weer Robert met deze keer een wat oudere tekst die ik onlangs terug heb gevonden. En die gaat over <coughs> dankbaarheid. Dank, jongen, dank. Dank je voor al je aandacht en vooral je aandachttrekkerij. Je hebt me erin laten stinken, jongen. Stank voor dank, jongen. Dank je, dank je, dank je wel. Daar ga ik jouw dure parfum. Daar zijpelt het gif van mijn herinnering aan jou via de grootstenen triool in waar het eigenlijk thuis hoort. Ruik je het? Ik ruik het nu hopelijk voor het laatst. Dank je voor de introductie met het gif, jongen. Poef. Water. Koel, helder water. Dank je voor jouw waarheid, jongen. De confrontatie, de harde feiten, het zout in mijn stinkende wonden. Auw, oei. Dank je voor je harde heelmeesterschap. Ik wilde maar niet horen en je hebt het me keer op keer laten voelen. Dank je o oh zo hartelijk voor alle shit die je in mijn leven hebt weten te kanaliseren. Dank je voordat je je uiteindelijk hebt laten kennen als iemand die overal scheid aan heeft. Aan jou zou het niet liggen. Nee, aan jou heeft het nooit gelegen. Dat ik nou zo gek ben geweest om me van alles over jou in mijn hoofd te halen, daar kun jij niks aan doen, jongen. Allemaal honderd procent mijn eigen creatie. Dank je wel voor die inspiratie. In al je botheid heb je me een geschenk gegeven van onschatbare waarde. Door jou heb ik het vurige verlangen opgevat om, nee, niet voor jou hoor, wees maar niet bang, door jou heb ik het vurige verlangen opgevat een beter mens te zijn. Jawel. Een beter mens is voor mij iemand die zelfs helemaal niet zit te wachten op jongens als jij, totaal niet. Wat moet een weldenkend, liefhebbend, zichzelf respecterend mens nou met iemand die zich zo gedraagt als jij? Er is maar één antwoord, niks, helemaal niks. Dank je dat je me zo'n pijn hebt kunnen geven, dat ik nu niet alleen kan bedenken waar mijn zwakheid ligt, maar deze ook zo intens kan voelen, dat ik er niet langer onderuit kan er wat aan te doen. Dank je voor je onverschilligheid. Je hebt mijn liefde aangewakkerd en toen mijn haat. Intussen kun je me gelukkig weinig tot bijna niks meer schelen. Goed, hè? Misschien ten overvloede, maar toch nog één keer... Je wordt bedankt.